Maandagavond in de Music Corner. Anouk Kamp. Live muziek en haar verhaal na een hersenbloeding. In de tweede uur Piet Verheijen, de nieuwe man voor D66 in de regio. De Music Corner is er maandagavond van 9 tot 11.